Door Almegens met het NOS-journaal. Onder meer D66, CDA en SP zijn geschrokken door het nieuws van Trouw en Nieuwsuur. Die melden dat Nederland logistieke steun heeft verleend aan een groep in Syrië... die door het OM is bestempeld als terroristisch. Vorig jaar kreeg de groep in het geheim uniformen en pick-up trucks. Buitenlandse zaken beweerden altijd dat Nederland alleen gematigde groepen in Syrië steunde. De kans bestaat dat er een nieuwe ontmoeting komt tussen Kim Jong-un... En Donald Trump, volgens een woordvoerder van het Witte Huis, heeft Trump weer een brief van de Noord-Koreaanse leider ontvangen met daarin de vraag om een tweede top. De brief zou warm en positief zijn. De voorbereidingen van de nieuwe ontmoeting zouden al bezig zijn. Kim en Trump spraken elkaar drie maanden geleden in Singapore. Ze tekenden een intentieverklaring waarin ze globale, niet bindende afspraken maakten. Uit een zwaar bewaakte gevangenis in het noordoosten van Brazilië... zijn meer dan 100 gevangenen ontsnapt. Een groep bewapende mannen blies met explosieven de deur van de gevangenis op... meldt het Franse persbureau AFP. Veiligheidstroepen hebben inmiddels 41 van de 105 ontsnapte gevangenen opgepakt. Het is niet duidelijk of de actie voor bijvoorbeeld gevangenen... van een specifiek drugskartel was. Wie een fiets van de zaak heeft, moet daar vanaf 2020... een paar euro per maand voor betalen. Komt een vast bijtellingspercentage van 7 Volgens bronnen wordt dat op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet wilde dat de regels voor leasefietsen van de zaak... eenvoudiger zouden worden. Dan zouden meer forenzen op de fiets gaan. Nu moet er nog een ingewikkelde boekhouding worden bijgehouden... over het aantal privé- en werkkilometers. Het weer bewolkt, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15... Overdag morgen wordt het maximaal 25 graden in het zuiden en langs de noordkust waait het hard, valt af en toe regen, dan wordt het een graad of 20. Woensdag op meer plaatsen buien en wat koeler. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur.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 Every touch you fixed them Now you've been talking in your sleep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 Every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh oh. Think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 Son, what about you?